4 uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Egypte is de benoeming van Mohamed el Baradei tot nieuwe premier zeer onzeker geworden. Een woordvoerder van de interim-president Mansour heeft gezegd dat er nog niemand is benoemd... en dat het ook nooit zeker is geweest dat de liberaal el Baradei benoemd zou worden. De ultraconservatieve Noer-partij verzet zich tegen de benoeming. De partij heeft ingestemd met het programma dat het leger heeft uitgestippeld na de afzetting van president Morsi... Maar als El Baradei premier wordt, trekt de partij haar medewerking in. Bij het vliegtuigongeluk in San Francisco zijn zeker twee mensen omgekomen. Bijna dertig mensen raakten gewond, tien van hen zijn in kritieke toestand. Er wordt nog één persoon vermist. Het toestel verongelukte tijdens de landing. De Boeing 777 van Asiana Airlines kwam uit Seoul. Aan boord waren ruim 300 mensen. Het lijkt erop dat het toestel te vroeg is gedaald voor de landing. Het vliegtuig raakte de grond en verloor eerst zijn staart, daarna wielen en een deel van de vleugel. In Zutphen is gisteravond iemand om het leven gekomen door een ongeluk met een speedboot op een trailer. Het gebeurde in de buurt van de jachthaven van Zutphen. Waarschijnlijk is het slachtoffer onder de boot terechtgekomen. De politie weet nog weinig over de toedracht van het ongeluk. De identiteit van het slachtoffer is ook nog niet bekend. Duikers hebben bij een schoonmaakactie in de Noordzee... 2000 kilo aan oude visnetten naar boven gehaald. De netten lagen rond 20 wrakken bij de zogeheten Bruine Bank... in het zuiden van de Noordzee. De actie duurde acht dagen. De 24 duikers hebben tientallen dieren kunnen bevrijden... die in de visnetten vastzaten. Het afval is een gevaar voor vissen en andere dieren onder water. De schoonmaakactie duurt in totaal drie jaar... en de deelnemers willen 100 wrakken ontdoen... van netten, lijnen en vislood. De netten worden hergebruikt. Een bedrijf maakt er badmode en sokken van. Het weer, het blijft droog, minima vannacht rond 13 graden. Overdag opnieuw veel zon en temperaturen boven de 25 graden. Aan zee iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. WNN start. Uh, drie minuten over vier, en we zijn weer binnen. Gewoon binnen in de studio. Niet meer buiten op een dakterras. Niet meer buiten op een rookterras. Gewoon weer in een radiostudio. Zoals het eigenlijk hoort. Nee hoor, nee, dat is niet zo. Wat hem weer, het uh, ik, ik heb uh, uh, tot een uurtje of uh, twaalf buiten gezeten. En toen dacht ik, ja, ik, moet nu, ik moet nu echt even een paar uurtjes slapen halen. Want anders, uh, anders trek ik niet meer. Maar ik, het was echt zo lekker. Uh, ik heb gebarbecued. En dat doe ik dus nooit. Dus ik had een zak gekocht, die, je dan alleen maar, die hoef je alleen maar aan te steken. Dat is dan zo'n zak met een kooltje en dan hoef je alleen maar de hoeken aan te steken. Nou, dat, dat werkt dus niet. Want uh, het, uh, die zak die verbranden. En die verbranden zo. Woep, al die, uh, die, de zak verbranden rondom de kolen. En toen zat ik met gewoon, ja, la, er gewoon uh, koude kolen in mijn barbecue. Dus toen ben ik aan de, aan in de weer gegaan met papiertjes. Ik heb papiertjes in de fik gestoken en allemaal onder die kolen, dat werkte ook niet. Toen heb ik mijn hele schuur overhoop gehaald, toen had ik nog aanmaakblokjes. Toen heb ik die aanmaakblokjes bovenop gemiet, ook aangestoken. Nou, dat, dat werkte op een gegeven moment. En toen uh, waren we lekker aan het barbecue en uh, ging het zo lekker dat ik dacht: weet je, ah, die barbecue moet nog wat harder. Toen heb ik er weer houtskool opgeflikkerd. Dus uh, het begon, ja, het was er één grote rookpartij uiteindelijk. Nou, echt, mijn hele huis stinkt naar rook gewoon. Ik had een raampje open laten staan. Dat moet je niet doen als je gaat barbecue. Want het is echt, maar alles ruikt naar rook. Ik heb nu nieuwe kleren aan, maar ik heb het gevoel dat die ook nog een beetje naar rook ruiken. Zo erg was het. Maar dat was wel lekker. Hè? Het was uh, gewoon, lekker, gewoon lekker zitten. Zoals het hoort. Gewoon echt een zomeravond zoals het hoort. Uh, we, gaan, uh, we hebben een uurtje extra hè, met het Start. Dus uh, daar gaan we goed gebruik van maken. De mensen van Biennium University die uh, het programma Start eigenlijk maken... Die uh, heb ik gevraagd, wat wil je ermee doen met dat extra uurtje? Nou, zij wilden uh, graag wat langere reportages maken. Zij wilden graag wat meer tijd om hun kwaliteiten uh, aan je te laten horen. Daar komt het een beetje op neer. Nou, daar hebben we dan een themaatje aan vastgeplakt. En dan, uh, ja, dan maken we er leuke reportages bij en zo. We hebben er vier, dat dus komt helemaal goed. Ga je straks horen en ik heb ook leuke muziek. En ik dacht, weet je wat, ik houd een beetje zomers omdat dat zo lekker weer is. Misschien zit je nog wel in de tuin zou kunnen hè, radiootje aan. Gewoon een drankje erbij, beetje bijkomen van de dag. Nou, dan past Bob Marley daar goed bij. Jam <middels> I'm Jammin. De band Sunday Sun bestaat uit vier oude studievrienden... die vrolijke en nogal zomers liedjes spelen. Niet zonder succes, ze stonden onder andere in het voorprogramma van Laura Jansen... en ook Raccoon. Maandag beginnen ze met het opnemen van hun eerste album. Iets waar ze al heel lang naar uitkijken en stiekem ook altijd al van hebben gedroomd. Sophie van BNN University spreekt de mannen bij hun aller, allerlaatste repetitie. Ja, ik hoop dat ik goed ben. Twee hekken door, die zitten allebei weer op slot... Een heel uitschuurtje, Ik hoor wel een drumstijl, een beetje. Kan die deur dicht of niet? Oh. Nou, je moest wel even een uh, hindernis voordat je hier in jullie uh, repetitieruimte bent. Hoezo hier? Nou, wij hebben, uh, een vriend van mij en ik hebben een uh, pand uh, op de kop weten te tikken uh, bij de gemeente om te huren. En dat hebben we eigenlijk helemaal zelf verbouwd tot oefenruimte. Dus uh, we hebben nu onze eigen oefenhok hier. Ja, Dat is echt helemaal te gek. Ik uh, besteed ook een uurtjes uh, hier op de grond, liggend naar boven kijkend naar de naden en het kit. En denkend, god dat heb ik allemaal zelf gedaan. Dat is een fijn gevoel. Het is het wel een droom die is uitgekomen, zo'n eigen oeverhok? Dat is absoluut een droom. Nee, maar serieus, is echt een droom. Nee, serieus, dat is mijn eerste echte droom die uit is gekomen. Ja, ik kan helaas geen profvoetballer meer worden, maar eigen oefenruimte, die heb ik wel. Ze vroeger toen je klein was, dacht je, ja, ik wil in Utrecht, in een woonwijk, gewoon midden in een hofje, een eigen oefenruimte hebben. Ja, en ik wilde profvoetballer worden. En dat, dat eerste is wel gelukt. En nu? Nu is deze ene droom is, is, is voltooid. Wat, wat zijn nu nog verder de plannen of de dromen voor het komende mm. jaar? Uh, ik denk dat wij eigenlijk wel één collectieve droom is. Dat, dat, dat we gewoon deze band kunnen laten blijven bestaan. En heel veel kunnen blijven spelen. En heel veel uh, kunnen maken. En zo. Dat vinden wij gewoon het leukste. En uh, dat, dat gaat allemaal de helemaal de goede kant op tot nu toe. Dus daar zijn we allemaal heel erg blij mee. En dat is wel, jongens is dat een droom of niet? Ja! Yeah. Ja! Ik oh, heb gelijk. Ja, ja hoor. Ja! Okay. ja, ja, ja, ja, ja. Maar iedereen die speelt ook wel met, is ook met andere dingen bezig. Toch? Jullie zijn niet fulltime met Sunday Sun bezig. Is dat dan wel voor iedereen prioriteit? Uh, Wat is Sunday Sun bedoel je ja. voor iedereen? Ja, absoluut. Dat wel. Ja. Ik kwam eerst een beetje in twijfel. Ik wist niet, ik snapte die vraag aanvankelijk niet. Maar nee, ik wou eerst iets grappigs zeggen, maar dat was helemaal niet grappig. Dus, uh, nee, nee, ja, het is absoluut prioriteit. Ja, het is absoluut prioriteit. Als, als er een, een optreden, ook al is het een, een, een optreden in uh, Zwabbe Kutteveen... dan gaat dat voor... Laatste repetitie voor het uh, album opnemen, is jullie eerste album? Ja, het wordt, het wordt, officieel, onze, <laughs> Lekker. Het wordt officieel onze eerste plaat. Ja, we hebben tot nu toe drie EP's uitgebracht. En uh, wel met 18 liedjes, dus het is eigenlijk wel gewoon uh, de kwantiteit van een plaat. We hebben. Maar uh, dit wordt echt een album. Ja. En daar staan dezelfde nummers op als op de EP of is het totaal wat anders? Het is helemaal nieuw. Helemaal nieuw. Maar in, in, in de laatste EP die is vorig jaar in het najaar uitgekomen. Dus ze hebben er wel flink doorgewerkt. Ja, we hebben, de, we hebben er nog altijd wel een behoorlijk tempo op zitten. Ja, inderdaad, Ze gaan altijd aan één stuk door. Eigenlijk op het moment dat, dat die, de eerste EP uit was, hadden we alweer een nieuwe gegadigde. Het is gewoon. Ja, dan ga ik maar gewoon door en door en door. Ja, ja. meer valt er niet over te zeggen. Schrijven veel. En uh, we hadden 19 liedjes af. En we gaan nou uh, kijken wat we, welke we daarvan gaan opnemen straks uh, in de studio. En uh, wordt het schrijfsproces ook, ook heel anders? En wordt de cd vergelijkbaar met de EP die jullie hebben uitgebracht? Of wordt het echt ook anders? Ja, het wordt wel echt anders. Hè? De, de, het maakproces is wat, wat verder uitgekleed dit keer gewoon. Dat we echt met z'n allen veel meer betrokken zijn, ook bij afmaken en arrangeren van de plaat. En uh, we werken voor het eerst nu samen met een producer ook, Rutger Hoedemakers. En die, uh, die heeft nu al hele leuke input uh, aangeleverd en die gaat het wel een hele andere sound uh, uh, geven. Wat heel spannend is, heel leuk. Uh, en dat, ja, dat gaat wel, denk ik wel, wezenlijk anders laten klinken dan de EP's eigenlijk. En kan ik dan even wat horen hoe, het, hoe jullie, zeg maar, hoe jullie op, je, op de EP klonken? Voor even de mensen die deze misschien niet kennen. Tuurlijk, daar hebben we wel een klein voorbeeldje van. Mm. Oh jij ja, bent ook de. bepaal de, de, de, jij ja ook de melodie en de sound? Wie, wie van de band doet dat? Uh, eigenlijk bepaal ik alles. En zijn zij mijn wit? Nee, het is, nee... Uh, nee ja, dat doen we echt helemaal samen. Er ontstaat heel vaak spontaan. Ja, daar, daar geloof ik helemaal niks van. Je hebt toch ook wel eens uh, Ene wil iets anders dan iemand anders. Ben, ben je nou op een gevecht uit? ja Nee, nee het, gaat, het gaat altijd heel democratisch bij ons. Uh, iedereen heeft exact hetzelfde aandeel. Er wordt nooit... Ge nee, wordt, nee het, is, het is heel veel dingen ontstaan bij ons wel. De laatste verandering nou staat met deze plaat. Wel heel erg spontaan, zo uh, repeterend, doorspelend, ineens, wow, dat is vet. Dat gaan we doen. Of... Zo ontstaat het wel vaak. Vooral qua sounds dingen. Dat zijn zo meer, dat is meer de dingen die zo spontaan ontstaan. Maar de opzetjes van de liedjes, die moeten toch wel even al staan? Nee, Josje dat, uh, dat, en ik met z'n tweeën komen uh, eigenlijk met alle opzetjes aan. Soms zijn ze echt al helemaal af. Soms zijn ze ook eigenlijk matig al helemaal en Maar hier en daar zijn ze ook heel vrij interpretabel... en kunnen we gewoon nog als band daar een hele vorm aan geven. En, maar de invulling en arrangement mensen eigenlijk altijd wel iets... dat we met z'n vieren echt doen. Dus, uh, ja, we Ik geloof er niks van. Het is toch een hele lieve jongens. We houden rekening met elkaar. Het uh, ja, gaat, gaat altijd heel goed en uh, we maken weinig ruzie. Poldermodel. <laughs> uitgekomen. Ik heb met Sunday Sun gezongen, zoals je al hoorde. Maar wat is hun droomavond met de band? Mijn ideale avond, zou zijn op een festival in Zevenum in Limburg. Mijn ideale avond uh, met Sunday Sun zou zijn in een afgeladen OSS Plots in Roelof Arendsveen. Allemaal enthousiaste mensen. En uh, dak gaat er dan gewoon af. Dat het. Dat, het. Dat, dat, kan niet anders. Op een groot veld, buiten, met uh, goede sfeer, vrolijke mensen. Ja, zoiets. Ik wil in het voorprogramma van Paul McCartney staan... en dat hij dan ook een liedje met ons meedoet. Daarna kan ik dood. Het thema van deze nacht is dromen. We gaan de reportages over uh, dit hele uur tot vijf uur. Zometeen gaan we naar de reportage van Ilan en Daan... We hebben allemaal nog klaar, klaarstaan. Komt allemaal goed. En Ik heb ook leuk muziek. Zet ik in de auto op echt met jou. En ik denk bij mezelf hoe lang nog. Hoe lang voor ik ben bij jou. Ik komt vannacht nog. Zet ik in de auto op echt met haar. En ik denk bij mezelf hoe lang nog. Hoe lang voor ik ben bij haar. Ik komt vannacht nog. Ik voel me als een vreemde in mijn eigen stad. Alsof alles is verbouwd terwijl ik sliep. en ik weet niet wat is wat de weg die ik zo lang liep dat is een ander pad Alsof alles wat bekend is opeens er niet meer was ik heb jarenlang alleen gedaan wat ik zelf vertrouw alleen gegeten wat ik zelf kon verbouwen en opeens zat ik een hit zonder de gedachte aan de hit nou misschien de daar echt de echte kracht toch wel in zit en ik deed dus over showtjes in een maand als in het hele jaar daarvoor dus ik pakte alles wat er is ja. bovendien we zijn het een verwachting dus wilde ik voldoende de verwachting die er is dus zittend in de auto op. Jou. En ik ging bij mezelf hoe lang nog? Hoe lang voor ik ben bij jou? Ik kom vannacht nog. Zet hem in de auto, op weg naar haar. En ik ging bij mezelf hoe lang nog? Hoe lang voor ik ben bij haar? Ik kom vanavond nog. Ik werk aan mijn plaat, maakt de lange nachten korte dagen. Ga die naam dekte sowieso de laden. Show's en de agenda voor de komende paar maanden En bovendien was ik een trotse vader En ik deed nu al die tijd waar ik toen nog over droomde Maar als je dat bereikt hebt, het Wat blijft er dan nog over? Ik had dan vaker het gevoel dat ik schoot Veel te veel bezig met een poging niet te varen Want ik was onderweg en liep mijn eigen staart achterna Van het monster wat ik zelf had geschapen Opeens zijn er mensen afhankelijk van je kraak dat niet altijd een antwoord op alle van je vragen dus. Zit in de auto op weg met jou? Zo De die tijd, al wilde zeggen. Ik ben zo blij met jou, omdat je weet dat ik gelukkig word van tijd voor mezelf. Mijn hobby is mijn werk, dus vaak onderweg naar een plek in de verte. Maar waar ik ook mag zijn, altijd weer onderweg in de nacht met jou, de dus ik. Zit niet in de auto op weg naar jou. En ik denk bij mezelf, hoe lang nog? Hoe lang voor ik ben bij jou? ik gewoon Koen Jansen. Komt uit Amersfoort en het is, uh, ja, ik ben dus niet zo heel erg van de redmuziek. Maar ik vind dit echt te gek en ik uh, zag het een keertje s'avonds op televisie. Dan kwam ik terug van de uitzending van uh, BNN Today hier op Radio 1. En dan, uh, nou, dan kan ik nooit zo heel goed slapen nog. Dus dan blijf ik altijd een beetje hangen. En dan uh, heb je de muziekzender, um, of in ieder geval het programma, het Rhythm of the Night. En dan, nou, dan draaien ze gewoon liedjes en dan, uh, dan uh, de, de clipjes erbij en zo. En eigenlijk zie je nooit meer zo heel veel clips, hè, want... Ja, als je ze ziet, zie je ze op YouTube of zo. Maar dit is toch echt zo'n ouderwets clipkanaal. En aan deze kan voorbij, Diggy Dex. En het nummer heet Vannacht Nog. Ilan uh, van BNN University is naast een radiomaker in opleiding... ook nog gids in de Domtoren. In het weekend leidt hij toeristen rond... en vertelt hij over de geschiedenis van die Utrechtse toren. Maar deze zomer draait hij de rol om. Met een gast naar keuze beklimt hij de toren... en stelt hij deze keer de vragen. Deze week neemt hij Tim Post mee. Tim Post is een expert op het gebied van lucide dromen. Ilan ontmoette Tim op het Domplein... en ging de diepte in op weg naar de hoogte. Tim, welkom in het ontvangstgebouw van de Don'toren. Voordat we naar boven gaan, heb ik één vraagje. Jij uh, bent een expert op het gebied van lucide dromen. Wat is dat? Nou, lucide dromen betekent eigenlijk uh, bewust dromen. Dus dat je s'nachts in je dromen, terwijl je aan het dromen bent, weet... Hey, dit is een droom. En eigenlijk ligt ik nu met mijn ogen dicht in bed te slapen. Dat is eigenlijk heel formeel wat een lucide droom betekent. Droom je zelf ook lucide? Ja, zeker, zeker, vaak. En ik geef ook lessen, dus ik geef cursussen en workshops in Nederland en in het buitenland om anderen dit te leren. Ik wil er veel meer van te weten komen, maar zullen we eerst nog even een stukje omhoog lopen? Graag, ik heb er zin in. Daar gaan we dan. Zo, we staan nu in de Van Egmondkapel. We hebben 121 traptreders al gehad. En ja, dit was eigenlijk vroeger... De woonplaats van uh, Willem, de torenwachter. Die had hier een klein huisje in het midden van deze kapel. Meen je dat? Ja, en daar woonde hij met zijn familie. Het is een soort van sprookje eigenlijk wel, toch? Wauw, dat klinkt wel heel bijzonder. Ja, je ja. voelt het bijna ook. Ja. En dit is geen droom, hè? We zijn gewoon echt real life in de domtoren nu. Is dat zo? Ja, dat hoe is weet zo, je ja. dat zeker dan? De, de, de, de, ik ben wakker, toch? Nou ja, dat is een van de allereerste oefeningen waarmee je begint... als je het lucide dromen wilt leren. Want hoe weet je nou zeker dat je op dit moment wakker bent. Dat is een hele cruciale vraag. Van, hé, hey, ben ik nou echt wakker of ben ik nou aan het dromen? En dan kun je wellicht tot ontdekking komen, vergek ik ben aan het dromen. En dan kun je dus de droomregie overnemen en allerlei leuke dingen gaan doen. Dus Het, is een hele... het klinkt als een simpele vraag, maar is heel erg kern voor waar het dus je de dromen om draait. Dus misschien dromen we nu wel. Maar hoe kunnen we dat dan bewijzen, dat we, dat we nu niet aan het dromen zijn? Ja, dat is heel moeilijk. Dromen zijn, um, voornamelijk in remslaap... Enorm realistisch. Echt levensecht. Niet te onderscheiden van de werkelijkheid. Het is toch fascinerend dat onze hersenen dat kunnen genereren. Ik bedoel, ik kan geen computerspel tegenop. Een goede test om te kijken of je aan het dromen bent of niet... is om bijvoorbeeld, nou bijvoorbeeld ik zie hier een landkaart zie ik hier voor me liggen. Om naar die landkaart te lopen... nou, zie ik hier een woordje bijvoorbeeld staan, veldhuizen. Ja? Dan leg ik mijn hand op veldhuizen... en nu verzin ik in mijn hoofd, gewoon zeg maar, stel ik me voor... een heel ander woord, namelijk lucide dromen. En dan nou verbeeld ik me dat veldhuizen, dat, dat woordje dat hier staat... is veranderd in lucide dromen. En in een droom is het met 100% zekerheid dan... dat dat woordje is veranderd in, in lucide dromen. Want het is mijn droom, ik verzin het. Maar in het echt kan dat niet, natuurlijk. Dus nou, ik stel me heel hard voor, veldhuizen staat, lucide dromen. Doe mijn hand eraf. Nee, is staat nog steeds veldhuizen. Dus, we dromen niet. En we je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Ah, mooi, gelukkig, maar ik schrok al een beetje, zeg. Jeetje. Ja. Dat is dus in feite dus ook wat lucide dromers die dit leren al het begin hebben. Van, nou, dit kan, ik kan me niet voorstellen dat dit een droom is. Het is zo echt. En dat is ook een deel van de fascinatie voor. Dat het lucide dromen kan binnen. Is een soort, soort psychologische kick. Wauw, ik kan me niet voorstellen dat, dat het brein dit aan kan. Dus uh, ja, dat ervaar je goed. Oké, okay, nou we zijn wakker, uh, we, we, we zijn fit ook. Vond je, het, vond je het zwaar nog? Of valt mee? Nee, nog niet. Maar ik ben wel benieuwd hoeveel trainen er nog volgen. We hebben er nu 121 gehad, zei je? Ja, en we gaan zo meteen naar de volgende stop. En dan hebben we er 221 gehad. Dus nog 100 traptredes. Zullen we gaan? Helemaal goed. Let's go. Wow, wat vet. Wat super stoer. En we dromen nog steeds niet. Nee, je zou bijna zeggen. Hè? Even, even gauw een check doen. Ja. Nee, we nee, dromen niet. Nee, nee we dromen niet. Je, je hebt alles voor me. Ik heb een plaatje hier op mijn trui en er zit er nog steeds. Ja, ja precies. Gelukkig. Wauw. Nou, ja, ik, ik, ik vind het ook een, een mooi beeld, dit. En uh, we zijn nu in de domtoren. Op de klokkenzolder, 49 meter hoog. Als dit een droom zou zijn, wat zou je dan doen? Ja, ik zou weer zeggen eraf springen en vliegen. Ik maar geweldig. Wat ik ook wel een beetje de neiging heb om heel hard hier op deze klok door, op deze bel te slaan. Zullen we die droom werkelijkheid maken? Kan dat? Ja, dat kan. Zal ik een hamer pakken? Nice, ik ben benieuwd. Ja, ga je gang. Alsjeblieft. En waar sla ik op? Gewoon hier op de rond? Ja, nou ja, het Utrechts die wil graag dat jij aan de zijkant hier van de klok slaat. Ja, mag ik? Ja, mag Wauw. Ik voel het ook gewoon helemaal in je lichaam klinken, hè? Wat gaaf. Ga je hier nog over dromen? Nou, ik heb het gevoel van wel, we zullen het zien. Ik zal het in ieder geval onthouden als een mogelijk dromensignaal voor vannacht. Dat wanneer ik bij een bel sta, helemaal op de domtoren, dat ik me dan afvraag: Hé, hey, is dit een droom of niet? En nou, als ik dan droom, dan uh, vlieg ik lekker weg. We zijn nog steeds wakker, Tim. Zullen we verder naar boven gaan? Ja, gaaf. Wat mooi, zeg. Nou, dit geeft toch wel... Een neiging om te vliegen, toch? Heb jij dat niet? Dat je denkt van, oh, zou ik zou ook af willen springen en dan zo vliegen over Utrecht heen? Ja, eigenlijk wel, ja. Goed zo. Ja, jeetje. Maar behalve vliegen, Tim. Wat was de laatste lucide droom die jij deze week had? Ik werd achterna gezeten door een seriemoordenaar thuis. En ik was doodsbang. En ik verborg me ergens onder een kastje wat natuurlijk te klein was, waar ik mijn lichaam niet in. Dus ik werd hartstikke bang. Totdat die angst een soort droomsignaal was. En ik dacht van, wacht eens even. Een seriemoordenaar thuis, dat moet een nachtmerrie zijn. En zodoende werd ik in één keer sterk en ik stond op. En ik liep naar die seriemoordenaar toe met nog steeds bevende, met een bevend droomlichaam. Zo van, oeh, dit is heel eng, maar wetend dat het maar nep is. En uh, nou, die seriemoordenaar had een heel groot wapen vast, een pistool. Dus ik zei, nou, schiet maar maar. Het is een droom, dus schiet maar. En die seriemoordenaar keek me heel raar aan. Zo, wat, wat zeg je nou? En hij schoot. En er gebeurde helemaal niks. Dus ik, ik zag wel een soort, soort bloedvlaag, maar het was natuurlijk maar een droom. Het was, het was allemaal maar fantasie. Dus um, dat gaf me een enorm sterk gevoel. Dus ik maakte nog een stap dichterbij naar die serie. En hij schoot door, maar er gebeurde niks, want het was maar een droom. En toen omarmde ik hem. En toen werd ik wakker. Met een enorm gevoel van, van, van zelfvertrouwen. Dus um, dat staat er we wel bij als een nachtmerrie die ik heb gebruikt... in het kader van lucide Dromen, om die om te buigen en, en van te leren. En zo zijn er nog veel meer van dat soort voorbeelden. Ik wil ook lucide de Dromen. Ik, ik ga echt ja, oefenen. Man. Goed zo. Ja, ja het, het, het, het is een beetje als een sport. Hè? Dus je kan niet in één keer wat techniekjes toepassen zodat je s'nachts die lucide droom hebt. Maar met wat oefening en met wat routine, dan je een paar weken vlieg jij als je favoriete Spiderman of whatever uh, door je droomwereld heen. Ja. We zijn nog steeds wakker, we dromen niet. Um, dus we moeten gewoon trap lopen, eigenlijk nog steeds. We zijn nu 318 traptreders hoog wow. en we gaan tot 465. Man, je ja, zou liever vliegen, hè? Echt zou ik even willen dat het een droom was. We moeten nog een heel end. We zijn nu op 95 meter hoogte. De top. Je kan niet meer verder. En uh, ja, als, je, als het goed weer is, en dat is het nu wel, kan je Amsterdam zien. Oh ja, wat mooi zeg. We hebben echt mazzel met het weer. Ja. Het is nog steeds geen droom, hè? We zijn klaar wakker. Tim, hoe ben jij ooit begonnen met lucide dromen? Waar, waar, waar heb je dat vandaan? Het kwam eigenlijk voornamelijk door de, de Matrix. Ken je, ken je die film? Ja. Nou, die is enorm gerelateerd aan lucide dromen. Dus Neo, het hoofdkarakter, wordt eigenlijk lucide van, van deze wereld. En eigent zich daar allerlei superpowers toe, zeg maar, zou je kunnen zeggen. Want toen dacht ik, wauw, dit is gaaf. Want toen moest ik er meteen mee beginnen. En vanaf dat moment was ik hoekt. En nu een, even een vieze vraag. Als je alles kan doen in een droom... Dan kan je ook het lekkerste wijf op de wereld uh, even aanpakken. Droom je dat ook dan? Ja, tuurlijk. Het lijkt een soort standaard BNN-vraag te zijn. Elke keer stellen jullie die vraag. Maar helemaal waar. Je hebt de, eerste, de, de meest um, populaire activiteit: is vliegen. Daarna komt seks. En uh, ja, dat kan je natuurlijk voorstellen. Je, alles is mogelijk in zo'n droom. Hè? Dus elk pop elke elk filmbeep uh, die je maar kent, uh, zou je dan in je droom kunnen opzoeken. En met wie heb jij dat dan allemaal gedaan? Nou. Ik, ik weet in ieder geval dat ik in uh, op de middelbare school was ik zo'n fan van Tom Raider dat ik dacht van, nou, ik ga Lara ik ontmoeten. En ze heeft zo'n zo mansion en uh, ik, had, ik speelde die game toen. Maar ik kwam niet zo ver daarmee dat ik, dat ik echt seks met haar had. Maar ik weet wel dat ik er nog zag en dacht van, dit is zo vaag. Dit is gewoon een computerspel. En, ik ben nu, en daar zit ook een beetje een grens van waar ja, echt, de echte realiteit zit en de droom. Weet je dus gewoon, daar vond ik iets raars aan zitten. Van, moet ik nou echt zoiets echt als, als die liefde zeg maar, daar bedrijven? Dat vond ik een beetje raar. Maar er zijn heel veel mensen die dat doen. Tim, jij bent eigenlijk ook gewoon, tijdens Lucide Lucide Dromen ben jij een superheld... Wat heb jij allemaal als held verricht in je dromen? Ja, heel veel verschillende dingen. Uh, de, de, de droom die me echt nog bijstaat was uh, dat ik... Uh, ik liep door een stad heen en uh, in één keer zag ik boven me... een gigantische meteor door de hemel scheren. Met zo'n grote staart met, met vuur erachter. En nou, op dat moment dacht ik, een meteor in Nederland. Dit moet een droom zijn. Dus toen werd ik lucide. En toen dacht ik, ja, maar dan ben ik de aangewezen held die dit probleem gaat oplossen. Dus woef. En in één keer had ik een cape. <laughs> had ik een cape. En ik begon te rennen over de straat. En ik steeg op naar die meteor toe. Echt als Superman. En nou, dat ding werd steeds groter, steeds groter. ik voelde de warmte ook van dat ding afkomen. En ik plaatste mijn hand op die meteor. En ik gewoon tegen te drukken. En ik voelde dat keepje ook wapperen achter me. Dus ik drukte die meteorie, meteoriet terug. En die wierp ik zo weer de ruimte in. En onder me zag ik de hele stad juichen. En wauw! En, en toen werd ik al lachend wakker: van Jeetje, wat kun je allemaal ervaren in zo'n lucide droom? En hoe gaaf is dit? Al weet je dat het maar een droom is. En dat is als een videospel of een film. Uh, heb ik er enorm van genoten. Dus uh, dat is wel een van mijn superhelden. lucide dromen die ik heb gehad. Ja. We hebben het over uh, dromen dus. Of, nou ja, het thema is dromen. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Natuurlijk de de Frans bijvoorbeeld is weer bezig. De wielerkenner van de redactie is uh, Daan. Hij heeft een serie gemaakt door te fietsen met mensen die een uh, goed verhaal hebben. Deze week gaat het dus over dromen. En een droom van Daan was ooit om DJ te worden bij de radiozender Kink FM. Maar ja, dat gaat dus niet meer lukken. Want uh, ja, Kink FM bestaat niet meer. Een radiozender die zonde allerlei alternatieve muziek uit. En zo hebben we het heel lang volgehouden. Maar uiteindelijk zijn ze toch uit de lucht gehaald. Omdat uh, ja de investeerders geloofden er niet meer in. Daar kwam het eigenlijk op neer. Um, Ex-DJ daarvan. Die daar jaren bij heeft gezeten. En heel veel energie in heeft gestoken in het uh, station. En uh, haar droom was dus echt dat station. Was dus um, Meta de Vos. Ex-DJ bij Kink FM. En Daan ging met de fietsen. Ik ben Meta de Vos, ik ben 32. Uh, ik heb jarenlang bij Kink gewerkt. heb daar hele mooie radioprogramma's gemaakt. En ja, Kink bestaat niet meer, dus tegenwoordig doe ik wat andere dingen. Uh, ik maak tv gids ik freelance wat en uh, zo probeer ik een beetje rond te komen. Nou Meta, we zijn hier in, uh, in Hilversum. Laten we eerst beginnen, wat voor, wat voor fiets heb je eigenlijk? Uh, ik heb een uh, Botavus. Het is, een, het is een, zwarte, ja, een zwarte racefiets. Mooie gele banden erop Fiets je veel eigenlijk. De laatste tijd niet meer. Um, ik heb de hele winter in Oostenrijk gebivakkeerd. En heeft op het einde iemand mijn rib gebroken. En daar heb ik nog steeds last van. Dus we gaan zo meteen zien of het lukt. En nou, je hebt uh, ja, strak in de fietskleren een, een wit met uh, roze shirtje aan. Ja, dat vind ik wel leuk. Want er zijn bijna alleen maar mannelijke racefietsers. En ik vind dat als je als vrouw op de fiets zit, nou, mag je dat wel een beetje uitdragen. Nou, je hebt ook een helm op, wat natuurlijk ook heel goed is. Heb je altijd een helm op als je fietst? Ja, ik ben één keer heel hard onderuit gegaan. Ook op mijn hoofd geland. En toen was ik heel blij dat ik hem op had. Dus uh, ik ga echt niet zonder. Nou, en, uh, laten we dan maar gaan fietsen. Wat, wat voor rondje gaan we vandaag doen? Ja, even een kort rondje, omdat ik dus nog een beetje met mijn rib zit. Uh, we gaan naar Paleis Soestdijk, En daarna een beetje de bossen door, richting uh, Maartensdijk. En dan weer richting Hilversum. Oké, okay. nou, ik ben benieuwd. Nou, het is alweer drie jaar geleden, oktober 2010. is het bijna drie jaar geleden dat, uh, ja, dat de stekker bruut uit Kink FM werd, uh, werd getrokken. Ja en je was op in één klap werkloos hè? Ja dat is heel onwerkelijk. Ik heb heel lang bij Kink gezeten, bijna tien jaar. En ja, we waren ervan uitgegaan dat we gewoon in de eten zouden komen. Dus een FM-frequentie zouden krijgen, want het was eerst alleen kabel en internet. Opletten. Ja, we moeten af en toe een beetje opletten, want we zijn nog in Hilversum, dus waar het nog, uh, ja, nog al wat, uh, wat verkeer rondrijdt. Ja, ik vind op zich op zich nog wel lekker fietsen, wat fietspaden en zo. Ja, het is nog wel te doen, maar je moet wel opletten hoor voor een paar uh, nou, niet al te slimme verkeersdeelnemers. Nee, inderdaad. Niet alle auto's die zijn even gewend aan, uh, aan fietsers. Maar ik zei al, het is al drie jaar geleden, al, al bijna drie jaar geleden. Wat heb je in die, die tijd allemaal gedaan? Nou, ik had al een baantje bij, uh, bij Diverse TV-gidsen en daar ben ik gewoon mee doorgegaan. Ja, en het is een beetje freelance, een beetje schrijfopdrachten doen, af en toe wat voice-overs. Een beetje voor alles en nog wat. Maar ik weet nog wel een tijd dat ik, dat ik kranten, een kranten deze ochtends en dat ik in bed ging liggen en dat ik dan altijd, uh, altijd uh, ja, Kink FM luisterde en dus jouw stem hoorde. En het grappige was, welke kant gaan we nu op? Linksaf. Nou, we zijn net niet overreden. Nou, het grappige was, als ik, uh, als ik dan s ochtends weer in bed uh, kroop... Na, nadat ik, uh, nadat ik mijn krantenwijk had gedaan... dan zit je in zo'n hele lichte slaap en dan ga je dromen. Wat was op dat moment jouw droom? Jouw, jouw grootste idee? Was je toen al zo met de muziek bezig? Ja, achteraf wel. Op dat moment niet heel bewust. Maar laatst dacht ik van... Hey, ik zat vroeger bijvoorbeeld radio te luisteren, toen het jaar 10 of 11 was... Dus dat ik zat echt de top 40 op te nemen. En maar denken van. Erik de zwart, hou je mond dicht, want je gaat door de plaat heen. En ik ben op een gegeven moment heel veel Veronica geluisterd, heel veel Kinkervm in het begin. Ja, en een paar jaar later zat ik opeens zelf. Heel onwerkelijk was dat. Hoe ben je daar terecht gekomen? Ja, een soort van toeval, denk ik. Um, ik, ik liep er al wat jaren gewoon rond. Gewoon puur voor de gezelligheid, wijntje drinken, een beetje babbelen. En op een gegeven moment werd het gewoon gezegd van. Maak eens even een bandje. Maak eens een demo. En toen zijn we het gaan oefenen. En ja, toen zat ik opeens met een radioprogramma. Heel bizar. En heb je enig idee of je op, op, op, op korte of lange termijn misschien wel weer die stap kan maken richting het radio? Um, nou, ik ga nu weer beginnen, hoop ik, bij Kicks Radio. Dat had ik een uurtje. Um, nou, ik ben eens de hele winter weg geweest, dus ook even geen radio gemaakt. Maar ik word er heel zagrijnig van als ik geen radio kan maken. Ook al is het maar een uurtje per week. Je moet even radio kunnen maken. Ja, al is het maar een uurtje per week en ja, het liefst natuurlijk wel meer, want daar zit gewoon echt mijn passie. Nou, we zijn heel versumd helemaal uit. We zitten nu in, ja, aan de ene kant wel een bosgebied, maar aan de andere kant nog wel langs, uh, langs een grote weg. Gaan we straks nog echt het bos in? een uh... um, klein beetje. Ja, we blijven langs de grote weg fietsen. Dat is wel jammer. Aan de ene kant heb je een lekkere boslucht, aan de andere kant uitlaatgassen. Ja, nou, het is een beetje, een beetje van beide. Maar fiets je hier vaak als je fietst? Ja, dit is wel een van mijn vaste rondjes. Um, we gaan nu de korte versie doen. Maar je kan hem ook uitbreiden met de, de Soeste berg. Ja, een berg is het niet, maar je moet wel even klimmen. Je kan ook door naar Austerlitz. hebben ze een mooie berg. Dus je kan vanaf hier wel alle kanten op. We zijn nu bij Paleis Soestdijk. Nou, laten we hier even stoppen op toch wel een... Uh... Volgens mij zijn ze het hek aan het schilderen ofzo. Tenminste, zo ruikt het. Oh, het ruikt erg nieuw. Paleis Soestdijk. Ben je een beetje koningsgezind? Nou ja, het, het is een leuke poppenkast. Maar weet je, verder ja, is het belangrijk. Ja, het is wel belangrijk. Want er wordt vooral in andere landen nog heel veel waarde aan gehecht. En ja, mensen die er tegen zijn, dan denk ik... Ja, weet je, een president is net zo duur. En dan vind ik dit toch net even iets meer klasse uitstralen. Dus ja, vind ik wel oké. Okay. Nou, nu we toch toch over radio maken en, en, en muziek hebben. Welke radio zou er in het paleis aanstaan? Welke zender? <laughs> ja, dat moet zo'n radio 4 zijn natuurlijk. Met klassieke muziek. Kan bijna niet anders. Denk je echt dat het zo erg is? Ik denk het wel ja ook, ook een Willem Alexander en Maxima. Um, nou als de kids erbij zijn waarschijnlijk niet. Ik denk dat ze dan wel nou, iets algemener muziek zullen draaien, iets meer popmuziek. Maar ik denk dat, dat ze vrij klassiek worden opgevoed, dus ook wel met klassieke muziek. Ja. ja waar gaan we nu heen? Um, we gaan zo meteen rechts af en dan duiken we nog even een stukje semi bos in en dan gaan we richting Maartensdijk. Oké. Okay, nou laten we, laten we verder gaan. Beetje kriskras door de bossen heen hier. Ja, dit is een beetje zoals Nederland waarschijnlijk honderd jaar geleden ook de uitzag. Vind ik leuk, behalve dan die asfaltweg. Maar... Het <laughs> maar is dan voor ons ook wel weer handig, omdat we de fiets hier overheen gaan. <laughs> ik ben er heel blij mee, inderdaad. <laughs> Als je gaat fietsen, fiets je dan vaak alleen of in een groep of zo? Ja, ik fiets eigenlijk altijd alleen. Um, nou, ik ken niet veel mensen die fietsen. Ik vind het ook wel makkelijk dat ik denk, nou, ik heb nu zin om te fietsen, dan ga ik fietsen. Want wat voor bergjes kom jij nou hier in de buurt tegen? Ja, Soesterberg, en dat stelt niet heel veel voor, maar als je me een paar keer opgaat, dan ben je echt wel moe. En bij Austerlitz heb je een leuk klimmetje. Ja, dan houdt het eigenlijk wel op, want het is hier zo vlak als maar me kan natuurlijk. Dat is toch wel een droom om, eh, om, om in Limburg, of misschien zelfs wel verder, België Frankrijk te gaan fietsen. Nou ja, ze hoeven me niet al te hoog te zijn, die bergen, want er tegenop lijkt me een hel. Maar, maar er vanaf lijkt me nog veel enger. toch wel veel dingen waar je even moet stoppen, even moet doorgaan. Ja, ja, dan kom je hier niet aan, hoor. Uh, links. Dat ja. is natuurlijk finest voor je gemiddelde. Oh, mijn gemiddelde ligt altijd heel laag, en dat is omdat ik ook netjes stop voor stoplichten eh. en ik geef mensen ook netjes voorrang. Steek mijn hand uit bij de dus ja, ik fiets ook echt heel ja, neurderig eigenlijk, heel netjes. Ja, dat is goed, want de wielrenners hebben natuurlijk een beetje een slechte naam. Eh. Ja, ik heb uh, groene fietsdopjes. En dat staat alweer voor een initiatief, dat heet Ik Fiets Vriendelijk. Nou, ik ben echt heel erg van de verkeersregeltjes, want ja, weet je, als iedereen gewoon een beetje nadenkt... ...en zich ook echt aan die regeltjes houdt, dan wordt het zoveel makkelijker. Niet alleen de Tourfietsers hebben misschien een slechte naam met door het verkeer racen of wat dan ook. De mannen, professionele wielrenners, die hebben ook al niet echt een hele goede naam meer. Hoe kijk je eigenlijk naar het, naar het wielrennen? Ben je echt een wielerfan? Ja, fan in zoverre. Ik vind het heerlijk om naar te kijken. En ik zit ook echt wel op de bank te juichen als we het goed doen. Als we de Nederlanders uh, weer ja. iets, iets bereiken. Ja, of als iemand gewoon een, een waanzinnig mooie actie uithaalt, een mooi solo of zo. Maar ik kan niet jou de tourwinnaars geven van de afgelopen jaren. Want waar rijden we nu ongeveer? Uh... Um, ja, we rijden nu richting Maartensdijk. Ik heb geen idee hoe het hier heet. Maar het is een heel mooi oud weggetje met hele dikke oude bomen. Dus het is een beetje donker, maar ik vind het wel mooi fietsen hier. Nou, je fietst dus uh, vaak alleen. En uh, heb je dan muziek op of zo? Ja, ik heb eigenlijk altijd mijn iPodje op. Uh, nou, weet je, als je alleen fietst om alleen de wind te horen, dat vind ik een beetje saai. Dus ik zet gewoon een iPodje op en daar komt dan ook alles voorbij. Je uh, heb af en toe rustige muziek. Ik heb gewoon de beaches erop staan. Dolly Parton heb ik erop staan. Maar ook powertracks, punk, Ramstein, Rammstein, Kira dance, trance, techno... Alles, zodat je gewoon lekker blijft gaan, dat je af en toe ook even de rust neemt en gewoon knallen. Nou, we fietsen nu weer een beetje richting, richting Hilversum. Wat, wat, wat zijn nou echt een... Om het toch maar over dromen te hebben, wat zijn nou echt een droom zijn? Ja, hoe cliché, maar hoe zie jij jezelf over tien jaar? Ja, dat is mooi. Ik heb dus echt geen flauw idee, want ik heb honderdduizend dromen. Want ik wil dit nog wel eens en ik wil dat nog wel eens. En het liefst zou ik natuurlijk... Ja, weer een mooie radio gaan maken en daarmee bezig zijn en dingen inspreken. Maar ik heb zoveel dromen dat, dat is zeker niet één droom waar, uh, ja, die ik heb. Nou, Meeta we zijn uh, weer thuis. Heb je een beetje afgezien? <laughs> nee, je hebt me er niet uh, heel erg uh, hard voor laten werken, gelukkig. En uh, nou, het eerlijk gezegd het was het tweede ritje van het jaar. Dus het is nog een beetje opbouwen. Maar ik heb er nu wel weer zin in, dus ik ga nu vaker fietsen. Oké, okay, nou dat is mooi. Dan. Uh, wanneer ga je weer fietsen? Um, als de spierpijn over is. Nieuw Nederlands beentje is dit. When we are wild komt uit Friesland. Hele stellingwerf is de zanger. En dit is een te gekke plaats. Excuse me. We were young and Now we're back to see what life is lost, but live is lost. And I won't what. You said to me about moving on, my moving on. Oh, excuse me here, it's you. Meant to be never true. Het is When We Are Wild. Excuse me. Ja, er zijn een heleboel verschillende dromen. Dat mogen duidelijk zijn. Maar je hebt bijvoorbeeld ook enge dromen, mooie dromen, natte dromen. Maar soms is een droom nog veel meer. Joke Bakker die heeft al een hele speciale dromen. Charlie sprak met haar tijdens een picknick in de zon. Ja, heerlijk, ik heb de zin in. We hebben een supergoede dag uitgekozen. Het zonnetje schijnt. Dan gaan we gaan het hebben over dromen. En niet zomaar dromen. Maar daar komen we zo op terug. Zullen we dit bankje nemen? Ja, doen we. Ik heb uh, een grote koffer mee. Dat is de picknickkoffer. Ja, want een picknick zonder uh, eten is natuurlijk geen picknick. Nee, dat lijkt me niet, hè? Ik ben benieuwd wat je gemaakt hebt. Laat me zien. Ik heb niks gemaakt, moet ik zeggen. Ik ben niet oh. zo'n keukenprinses. Ik heb uh, ik heb ingekocht. Oké, okay. ook oh, goed. <laughs> Het is een oude Engelse picknickkoffer. Zitten zelfs broodtrommeltjes in? Oh, die zijn lekker. oud. weet je van wanneer die dat hier? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, ik heb hem een nee. keertje gekregen. Ja, wat leuk. Kaas en croissantjes. Nou, lekker. Hou je van kaas? Jazeker, alle soorten. En in broodtrommel nummer twee. Die mag ik ook wel openen. Kijk. Verse aardbeien. Gezondheid. Gezondheid. Zet... En wat drinken erbij. Het is prachtig hier. Het is heerlijk weer. Joke, wie, wie ben jij? Mijn naam is Joke Bakker. Ik ben uh, 60 jaar. Ik ben een medium-paragnoste. Ik zal even kort proberen te omschrijven wat het nou precies inhoudt. Uh, van jongs af aan heb ik gewoon paranormale gaven. Maar dat nooit als apart of zo uh, bestempeld. of zo. Het was normaal. Dat is ook een van de doelstellingen in het leven. Dat ik het paranormale probeer bij de mensen te brengen. En het is vooral te zeggen het is normaal. Uh, mijn leven bestaat momenteel uit veel mensen helpen, op in gebieden, mensen zelf te ontwikkelen in hun gaven, dat dat kan. Uh, mensen te helpen bijvoorbeeld met voorspellende dromen die ze hebben, om ze uit te leggen en te kijken wat kan je daar nu mee. He, want je hebt verschillende soorten dromen, je hebt uh, verwerkingsdromen die we allemaal kennen, je hebt angstdromen, nachtmerries en je hebt voorspellende dromen. Ja, heel, heel veel verschillende aspecten. En uh, over het paranormale normaal te maken. Mm -hmm. uh, en je doet ook uh, meditatietherapieën. En daarvoor heb je ook iets meegenomen. Ja. Dit is een klankschaal. En een klankschaal die werkt op chakras. Chakras, dat zijn de zeven energiepuntenbanen in ons lichaam om ons heen. Ons esoterisch lichaam. Maar dat is wel waarmee we voelen en eigenlijk zien. Zonder dat we ogen hebben en we voelen daar. Je zegt wel eens, ik zit ermee in mijn maag... Uh, dat is het maagchakra. Uh, hartpijn zit bij je hart. Om daar niet te veel op uit te diepen. Daarmee met bepaalde geluiden, trillingen... kan je mensen proberen in balans te brengen. En meditatie is terug naar je eigen onderbewustzijn. Wat eigenlijk soms dromen ook met je doen. Dus meditatie sluit aan... Op dromen, diep mediteren kan je naar je eigen innerlijke ik komen. Want iedereen in zijn eigen innerlijke ik eigen ik weet zijn eigen opdrachten in het leven. We zijn hier met een bepaalde doelstelling in het leven. Dus dat is eigenlijk wat de klankschaal doet. En de klankschaal werkt op verschillende manieren op trillingen. Het is een vrij diepe trilling. Het trilt zelfs helemaal door in mijn microfoon joh. Ik voel het. Ja, je voelt het echt trillen. En die werkt dan op bepaalde chakralagen. En als je dan de klankschaal gebruikt voor deze. Dan voel je de trilling. Komen. En hiermee kan je mensen met een meditatie in balans brengen. In de drukke huidige periode waar we in beleven. Er is nergens tijd voor. Kan je met tien minuten mediteren per dag als je het leert. Veel meer bereiken als uh, twee, drie uur wandelen. Het is terug in jezelf en naar jezelf. En heel belangrijk. Verschillende klanken die zouden verschillende uh, chakras moeten aanspreken. Klopt. Zou ik dat kunnen voelen? Ja, als je even goed concentreert... Kijk maar waar je het voelt in je lichaam. Denk op mijn borst. Kan dat? Ja, dat klopt. Dat klopt. Deze werken op de onderste lagen. Het, het middelpunt van uh, je lichaam. En deze, ga, voel maar. Is wel echt zo. Ja. Wow. ja, een ontdekking, hè? het is echt zo. Ja. Ja, je voelt hem dus uh, afstemmen op je lichaam waar je, ook, waar je het nodig hebt, maar op de bovenste of op de onderste lagen van je lichaam. Het onderste gedeelte is het gedeelte wat je nodig hebt om te leven, te werken, het aardse, benen op de grond. En het bovenste is nodig om je af te stemmen op andere kanalen. Dus het bovenste zou ook kunnen helpen om je uh, te focussen op je dromen? Absoluut. absoluut. De bovenste chakras, daar zijn ook de dromen. Daar zitten ook de dromen in. Daar zit ook het onderbewustzijn in. Wat, wat is volgens jou een droom? Um, sowieso, ik wil even een onderscheid maken tussen een verwerkingsdroom. Ik heb vaak dat je druk bent geweest van de dag dat je nog s'nachts bezig bent. Of dat je een probleem hebt op het werk die je s'nachts oplost. He? Dat is vaak een, een gerelateerd... Uh, verwerkingsdroom met een prognose eraan, zo zeg ik dat altijd. Waardoor je in één keer ochtends denkt. Oh, dat werkt zo. Hè? Dus eigenlijk ook een stukje voorspellende droom. Dan heb je de dromen, de angstdromen. En die komen ook vaak voort uit onverwerkte emoties. Dus als je bijvoorbeeld in de rouw zit of je hebt als kind zijnde dingen meegemaakt. Of je bent bij een brand betrokken geweest. Dan krijg je vaak angstdromen, achtervolgingsdromen die we allemaal kennen in het nauw zitten. Dat zegt vaak iets over je eigen ik, over je eigen onderbewustzijn. En een voorspellende droom is echt een droom waarop je beelden vaak ziet. Maar eigenlijk soms heel weinig mee kan. Of de persoon komt naar me toe en we gaan dan privé kijken wat die voorspellende droom voor jou inhoudt. Als je bijvoorbeeld over iets over de wereld droomt, zoals 9-11, wat ik zelf heb meegemaakt, of de tsunami. Je kan er soms niks mee, want je weet niet. Het is alleen maar dat je niet schrikt en dat je denkt, oké, okay, dingen in je familie, als iemand overlijdt of zo, Dan denk je, oké, okay, dat gaat eraan komen, ik kan me voorbereiden ergens op. Maar dat zijn dromen waar, ik heel, waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Daar wil ik het uh, straks nog even over hebben. Want jij kan dus uh, uh, voorspellende dromen hebben... en ook weten dat dat een voorspellende droom is. Wat, wat was jouw eerste droom waarvan je dacht... dit is niet een verwerkingsproces... maar dit is een zijn ja, van wat er gaat gebeuren? Dat was, ik denk dat ik een jaar of negen of tien oud was. Het was in de familie waarop een oom kwam verteller... dat zijn vrouw overleden was... En die droom had ik een week of vier, vijf daarvoor gekregen. En ik was nog een jong meisje. En toen, hij kwam dus op hetzelfde moment, hij stond op dezelfde manier stond hij tegen de deur aan geleund om te vertellen dat zijn vrouw, Katrien heette ze, overleden was. En dat is een voorspellende droom. En waarom je dan zo'n droom hebt, ik weet het nog steeds niet, want wat moet je ermee? Maar je weet het wel. Zo worden de dingen voorspeld voor mezelf ook in mijn dromen. Dat kan ik natuurlijk wel gebruiken. Maar als ik droom over de wereld, bijvoorbeeld 9-11 pakken, dan kan je slechts naar het Witte Huis bellen. Hé, hey, ik ben Joke Bakker, ik heb dat gedroomd. Dan uh, word ik gelijk opgepakt en wat uh, voor voorinformatie. Of ze denken, nou ja, die is zo gek. Of, uh, dus heel veel voorspellende dromen over de wereld, over rampen, die gebruik ik alleen voor mezelf. Om te zien, oké, okay, we zitten in... Dat tijdperk bijvoorbeeld, hè? want we zitten in bepaalde tijdperken... en we zitten ongeveer daar, dus dat moet er nog komen in de wereld. Maar voor de rest, voor persoonsgebonden, kan je er wel iets mee... maar voor de wereld kan je er weinig mee. En als je dan zo'n uh, voorspellende droom hebt... Zie je, want je zei, uh, jouw oom kwam vertellen dat zijn vrouw was overleden... en dat je dat van tevoren had gedroomd. Had je letterlijk dan dat beeld gedroomd dat hij daar stond? En werkt het ook zo met grote rampen? Dat je, laat zeggen, het beeld ziet van een vliegtuig... wat de Twin Tower invliegt? Of wat, wat, wat is precies de droom, als het ware? Nou, bij de Twin Tower was het zo dat ik... Een, dat, dat, dat was niet... Dat was, eerst zag ik een tweeling op straat lopen. En toen zag ik de twee torens. En toen zag ik inderdaad de vliegtuigen uh, erin vliegen. En heel veel rampen gebeurden. Uh, dus op die manier zag ik het. En ik wist het ook dat het de Twin Tower was, want ik combineerde dat natuurlijk als tweeling. Uh, je kan het ook, Soms zie je vaak zie je het in beelden, echt in beelden. En dan zie je ook een stad in brand staan. Dat is mijn laatste voorspellende droom, die moet nog komen. Hele grote brand, hele grote stad in brand. En uh, dan, dan, daar ben je na van. Ik vind het ook niet prettig. Als ik ze zou kunnen voorkomen, zou ik ze liever niet hebben, moet ik zeggen. Maar weet je dan bijvoorbeeld welke stad dat is? Uh, deze stad, ik denk dat ik het weet. Maar ik zeg het altijd pas. Uh, ik vind dat een beetje mensen angst aanjagen. Daar moet je mee uitkijken. Je moet heel voorzichtig zijn met de, de dergelijke dingen. Het lijkt me doodeng als je dit hebt. Ja, maar ik weet niet beter of iedereen had het. Ik kwam pas op latere leeftijd erachter dat niet iedereen het had. Dus toen was ik al verder in mijn leven eigenlijk. Dus dat is dan een ander gegeven. Net als paranormaal. Ik dacht dat iedereen wist... Wat er gebeurde van tevoren. Dus voor mij is dat eigenlijk een stukje normaal geworden bij mijn leven. Maar of ik het prettig vind, dat is wat anders. En wat vind je ervan? Hoe voelt het om, om dit te hebben? Of te kunnen? Uh, nou, zoals bijvoorbeeld met Pim Fortuyn. Daar weet ik gewoon dat er gewoon veel meer aan de hand is. Dat is een voorspelende droom geweest. En ik weet ook gewoon dat het een ongelofelijke politieke moord is. Waar heel veel achter zit. Maar dan ook weer, het is een soort ballast. Je kan er weinig mee. Je moet het misschien eens vroegen met John F. Kennedy. De ware is eigenlijk daar nooit voor gepakt. En in voorspellende dromen weet je gewoon hoe het in elkaar zit. Maar je kan er niets mee. Dat is het probleem. Heel veel mensen hebben voorspellende droom. Ik weet dat dus mensen dit horen, dus ze zullen zeggen, ja, je kan er wel wat mee als het voor je persoon is. Stel, je krijgt morgen een droom en je droomt iets over een andere carrière, ik noem maar iets. Vaak kan je dan via een uh, consult wat ik de mensen geef, daarna kijken van, ja, moet je die weg volgen? Moet je die weg lopen? Ik heb het nu alleen over rampen, maar ik heb natuurlijk hele mooie voorspellende dromen gehad. Over mijn klein dochtertje wat geboren is en dergelijke dingen. Over een cliënt die zei, ik laat me niet behandelen. Die had behoorlijke vorm van kanker, want doktoren zeggen, het werkt niet. Dus het heeft geen zin om mezelf te martelen. Waarop ik wel een droom voor hem had gehad en zei van, je moet het wel doen, want je geneest. En die is genezen. Tegen alle wetten en regels in. Dus je kan, het is niet alleen rampen. Het zijn ook hele mooie dingen waarbij je mensen kan helpen. Daar wil ik wel graag meegeven. Anders wordt het zo'n uh, doemding. En dat is het niet altijd. En heb je dan ook hele echt superleuke dingen. Dat je s'nachts gedroomd hebt dat je over een jaar een uh, prachtige reis gaat maken. Terwijl dat nu bijvoorbeeld niet in de planning stond. Of... Voor, voor jezelf, voor je eigen dingen. Dat, stel, je zit een beetje in het slop. Dat je dan iets droomt. En denkt, oké, okay, hier kom ik nog wel doorheen. Want straks komt dat eraan. Ook oh, privé heb ik hele mooie dromen gehad. Dat ik weet waar ik ben, waar ik nu ben. Want ja, elk mens maakt natuurlijk heel veel dingen in zijn leven mee. Dus ja. En die heb ik ook opgeschreven. En data erbij, alle data erbij. Zodat het ook voor mezelf vervierbaar was. Van, oké, okay, dit is dit moment. Ja, absoluut. Maar dan moet ik ook over mezelf met privé gaan uitweiden. En uh, dat ben ik niet zo goed in. Maar heb je ook wel eens dat je ochtends wakker wordt en dat je iets gedroomd hebt? En dat je je dan afvraagt, wat, wat betekent dit? Of is het altijd voor jou vanzelfsprekend, deze droom heeft die reden? Nee, er zijn ook dromen die je niet weet wat het betekent. Maar verderop, een paar jaar later... Ik heb er één gehad die sloeg op mijn eigen familie. En die is twintig jaar later pas uitgekomen. Toen dacht ik, oh, dit is het moment... Uh, Waarover ik toen gedroomd heb. En uh, ja, er zijn hele privé dingen die je liever niet vertelt. Dus het is niet, en dat was niet klaar en duidelijk. Want ik, uh, waarom? Uh, twintig jaar later snapte ik. En toen snapte ik, ik ook dat ik het had moeten dromen. Dus er zijn wel eens hele vage dingen voor mij hoor. En dat schrijf ik op en voor de rest doe ik er niets mee. En je hebt ook wel dromen waarin je dingen doorkrijgt. die je weer kan gebruiken in je lessen of zo. Dus er zijn ook hele. Fijne dingen. Het is niet allemaal kommer en kwel. Zeker niet. Want dan zou ik mee ophouden met dromen, hè? We gaan het straks hebben hier start over drugs. Of dat wel of niet gelegaliseerd moet worden. zag is eigenlijk een simpele stelling. Wat vind jij? Moet drugs, dus alle drugs... dus uh, harddrugs, ecstasy, cocaïne, maar misschien ook wel heroïne... moet dat allemaal nou gelegaliseerd worden? Of zeg je, nee, nee, nee, nee want als we dat allemaal gaan legaliseren... dan, uh, dan, dan gaat het helemaal de spuigaten uitlopen en... Uh, Heel Nederlands zometeen aan de drugs. Wat denk jij en wat vind jij? 0800 1121 is de telefoonnummer, kun je bellen 0800 1121? Dus over uh, drugs. Maar niet zo'n enorme drugs, niet hebben. Ik, uh, in, ik, pff, ja, ik ben nooit echt nieuwsgierig naar geweest. Dan zeggen mensen wel eens van ja, je moet nieuwsgierig zijn en je moet het eigenlijk wel eens een keertje geprobeerd hebben. Maar ja, ik heb dat gevoel niet zo. Ik denk altijd van nou ja, waarom? Nou, maar als je er geen zin in hebt, dan moet je er niet aan beginnen. Maar aan de andere kant denk ik wel eens van... nou ja, als je het allemaal zal legaliseren... dan uh, kan het er ook wel een boel veiliger op worden misschien. Maar dan denk ik ook met tegelijkertijd weer... nou, als je het allemaal gaat legaliseren... dan zit iedereen zometeen aan de drugs. En dat wil je ook niet hebben. Dan wordt zo'n zondagmiddag toch heel anders ineens bij de familie. Um, wat vind jij? 0800-1121, dat is telefoonnummer. Zou alle harddrugs zomaar gelegaliseerd moeten worden? 0800-1121.